Autogordels, Altijd. Ook binnen de kom. Het Repair Café in Goorlen is terug. En wel op 2 september weggooien van oude spullen? Dat doen, Dat doen we niet. We repareren. Het Repair Café is op 2 september in de Hobbysoos aan de Bergstraat 984 in Goorlen.